9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Short. Mensen die complexe zorg nodig hebben, lopen vast tussen de vele loketten van het zorgsysteem. Een deel van hen krijgt daardoor zelfs geen zorg, blijkt uit een inventarisatie door patiëntenorganisaties. die tienduizenden meldingen kregen. Die meldingen gaan over veel bureaucratie, lange wachttijden en het verdwijnen van voorzieningen. De meeste mensen bellen over kinderen met complexe problemen die jeugdzorg nodig hebben. Bij een schietpartij bij de Tempelberg in Jeruzalem zijn drie mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Volgens de eerste berichten openden drie Palestijnen het vuur op een groep politieagenten. Die schoten meteen terug en hebben alle drie de daders gedood. De politie heeft de Tempelberg afgesloten en onderzoekt of er nog meer verdachten zijn. Het Brabantse dorp Nijnssel bij Eindhoven krijgt een stal voor bijna 18.000 varkens, meldt Omroep Brabant. Omwonenden probeerden de bouw van de stal tegen te houden. Ze vrezen voor hun gezondheid en voor stankoverlast. Maar volgens het college voldoet de stal aan de laatste regels en kan die dus gewoon worden gebouwd. San Francisco is ontsnapt aan een vliegramp. Een toestel met 140 passagiers probeerde te landen, maar deed dat per ongeluk op een baan waar twee toestellen stonden te wachten. De piloot trok op het laatste moment nog op. Volgens de luchtvaartautoriteit had het een van de grootste vliegtuigongelukken uit de geschiedenis kunnen worden. Voor het eerst heeft een steppenkiekendiefpaar kiekendiefpaar in Nederland jongen grootgebracht. De zeldzame roofvogels hebben een nest gebouwd op een akker in Groningen. Waar precies wordt geheim gehouden omdat de windplek anders overspoeld zou worden met vogelaars. Volgens een deskundige is de fonds van het nest het grootste Nederlandse vogelnieuws in tientallen jaren. Het weer, soms zon, maar vanmiddag vanuit het westen buien met kans op onweer. En dan later weer droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er is wat vertraging in de Randstad op de A6. Vanuit Lelystad naar Muiden bij Almere Haven. Vijf kilometer langzaam rijden. Vertraging bijna tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie.